Het is zondagmorgen. Je komt uit de kerk vandaag. En dan natuurlijk een ja, gospel. Heel logisch, hier bij ZVL. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. De zondagmorgen van Go. We gaan lekker nog een uurtje muziek voor je draaien. En een beetje meer tempo maken dan het vorige uur. Maar we blijven wel je oren ontzettend verwennen. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Zo is het is straks een reportage van Jeroen Vergent, van die zijn best weer heeft gedaan op straat met zijn blauwe microfoon. Dus blijf luisteren, komt eraan. Allemaal hier bij ZVL.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 a train, I'm a train, I'm a chicka train, chicka train, yeah.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 van Albert Hammond hoorde je, I'm a train, daar heb je natuurlijk niks aan met dat ene vrachtspoortje hier in Zeeuw-Vlaanderen. maar ja, wel lekker nummer uit de jaren 70. en deze van Queen, I want to break free, waarbij ik dan denk, zal ik mijn t-shirt in stukken scheuren, zoals in de videoclip, want de temperaturen die zijn er wel naar hoor, het loopt buiten al tegen de 21 graden en het wordt 28 graden. En er kan ook nog eens een keer een uh, ja, onweersbui bijkomen Kijk vandaag... bij de regen die ze zeggen te voorspellen. Maar ja, we weten het niet, hè? Ik bedoel, uh, hoe vaak heb ik hier al een weersvoorspelling voor gelezen... en ging het feest helemaal niet door? Ja, heb je dat dus weer. Het is het lot van een presentator. Het is niet anders. Hier nog een mooie klassieker, hierbij zit veel. Voor de Fornand Blonds. Weet jij nog waar je was toen dit een grote hit was... What's up? Goedemorgen. The glass or two Give me something fun too Dat zou ook zijn geweest wat in het water zou zijn. Ja. De liefde natuurlijk. Dat is het. Hè? Brooke Fraser, Something in the Water. Van heel lang geleden. En de 4 non hoorde je voor met WhatsApp. Ik vroeg jou uh, dus straks van... Uh, waar was jij toen dat een hit werd? Uh, ik weet het van mezelf nog wel hoor. Eerlijk is eerlijk. Ik was in Schotland met vakantie. 14 dagen. Prachtige vakantie. Kan niet anders zeggen. Met de auto. Dat was levensgevaarlijk trouwens. Aan de andere kant van de weg gereden dan hier. Nou ja, dat dan. En we hadden maar twee regenbui met z'n allen. Nou, één uh, van 10 dagen en één van... 3 dagen op deze 14-dagse vakantie. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around. 8 o'clock tonight, but you should back right so. Join me, hold een nummer dat bijna 70 jaar oud is hier in de show. En iedereen zingt het mee hier in de studio. Dat is ook wel weer opvallend. We hebben het over Bill Haley en zijn comments. Je de Rock Around the Clock uit 1955. Ongelooflijk, zo lang geleden dat hij het nummer maakte. En verder natuurlijk het telefoongesprek van Abba Ring Ring. Het het kan natuurlijk niet altijd feest zijn. hè. En soms is de koek ook echt op. Maar wat zou u trakteren als u vandaag jarig was? En ja, u weet het. Hè? Onze nieuwsgierige, razende reporter Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het de mensen en luisterde naar de antwoorden. Ja, tracteren op school was het al snel toen ik op de lagere school zat. Want zo heette dat toen de basisschool. Ja, hartig, laten we zeggen, je blokje kaas, blokje, eh, stukje worst. Dat worst dat is nu ook al weg. Dus ja, dan wordt het mm, mm, mm, een ander stokje met augurkjes en meer groente erop. Maar uiteindelijk, ja, eh, ik trakteer nog, eigenlijk nog steeds wel op zoetigheid. Dat is toch altijd wel lekker. Wat zou u tracteren als u vandaag jarig was? Uh, ja. Taart. Taart. Ja? ja heet u? Dat is het eerste wat me, me opkomt. Ja? En wat voor taart kan dat zijn? Ik denk van de Dudok, die vind ik toch het lekkerst. Appeltaart? Nee, die. Uh, uh, hoe heet die nou? Red Velvet. Oh, dat? Oh nee, die chocolade truffel. die... Nog lekkerder door door door dan ook van toepassing? Heeft u het geprobeerd, geprobeerd trakteren met die taart? Ja hoor. Dat lekkerder door door zo vaak. Ja. Zo vaak? door ja. door gewoon alsof u jarig bent elke keer. Of? Ja. door <laughs> door Dat moet door toch iedere dag doen? Iedere dag? door door door door door jarig door maar... Wat zou u door als u vandaag jarig was? Uh, ja, een heerlijke door of zo denk ik. Dat is gelijk meteen Bingo Tom Poeser. Tom Poeser, ja ja. ja? ja, ja, ja. En uh, ja, het is niet van toepassing, neem ik aan. Ik ben niet jarig, maar wat was het laatste wat u heeft getrakteerd ooit? Tot nu toe? Uh, wat voor soort gebak bedoel je? ja, ah, ja, ja oké. Okay. Whatever, kan ook wat anders zijn. Ja, nou, uh, uh, ja, laatste keertje etentje gedaan. hadden we wat te vieren, dus uh, zijn we uit eten geweest. Dus. Oh ja, ja dat ja, is getrakteerd. Dat is getrakteerd, ja, zeker. Okay. zeker ja, ja, ja. Nee, maar wat zou u tracteren als u vandaag jarig was? Oh. Nou, ik denk op rauwkost. Ja, dat is een rauwkos. beetje mijn dingetje. Ja, dat is een beetje raar. Maar uh, ik probeer een beetje, uh, een beetje gezond te leven. Ja, maar dat dus kan. soms eet je al uh, zoveel suiker. Dus um, ja, ik zou dan uh, denk ik rauwkost meenemen en lekker wel een beetje een dipje of zo uh, daarin. En u heeft ja. het ook ja, gedaan? Nooitjes, nooitjes. U heeft het ook echt daadwerkelijk gedaan. Rauwkost ook zeg maar getracteerd? Tot nu toe, of is het nog een plan? Is het slechts een plan? Ik heb wel eens uitgedeeld van de rauwkost die ik mee had. Maar dat is wat anders dan tracteren, denk ik. Ja, dus, <laughs> dus nee, ik heb het eigenlijk niet gedaan. moet nog gebeuren. Moet nog gebeuren, ja. ik het er nu ook. Wat zou u tracteren als u vandaag. U bent jarig vandaag, laten we zeggen. En wat tracteert u? Gebak. Gebak. Ja, appelgebak. Ja, appelgebak, dat is lekker gezond, hè? dus appel. Appel vark. zit het erin, dat is gezond. Ja. Dus, uh, ja. Ja, ook goed. het ja, ook ja. wel te brengen. Nee hoor, hoor ik, uh, ik hou van gebak. Ja. Ja, ik, uh, ik wil niet dagelijkse kosten, want dan, dan vind ik het niet lekker meer. Hè? Maar, uh, ja, precies. Dan weet, dan weet je het niet meer te waarderen. Het moet je dus, een uitzondering maar, blijven. Iets, ietsje uitzondering Precies. Ja. ja. Wat denkt u aan, aan trakteren vandaag? Nu, op dit moment, dan zou ik ze meenemen ijs. en een glaasje spritz. Aperol. Apro. Ah, ja. Ja, ja. ja, dat ja. is lekker. Ja. Op een terrasje dan, ja, of gewoon precies. thuis? Nee, gewoon op een terrasje, desnoods. Dus, oh, okay. ja. Wat zou jij trakteren als je vandaag jarig was? Stel, je bent vandaag jarig. Wat trakteren jij? Aan andere mensen, trakteren. Ja. Of aan jezelf, wie weet. Ja, weet niet. Wat trakteer ik? Ja. Ik denk... Nou, geen zakje chips. Geen? Geen, geen zakjes, zakjes, zakjes chips. chips. Nee, nee. Dat Waarom was... niet die eetje doorgaan zo? Nee, daar heb ik trouwens aan van vroeger op Paschool. Ik kreeg altijd zo'n zakje chips. Dat was het niet. Oh. Misschien <laughs> zo'n leuk spiesje met allemaal... Nee, een zakje... Een leuk zakje met allemaal gevulde dingen, allemaal snoepjes en dingetjes erin. Oh, die je zelf allemaal klaar maakt. Ja, zo'n ja, zo zakje. Echt een beetje zorg aan besteden ja, met je tijd. Zeker. En een speeltje, een leuk speelgoedje. Oh. Ja. ja, ik wou net vragen wat zit er allemaal in dan, maar speeltjes ook? Ja, ja gewoon dat je even leuk met je vingers even. Ja, ja, ja. En snoepen ook of geen snoep? Wat zit er dan in verder? Snoep. De snoepje. Snoep, snoepjes, snoepjes. Koekjes. Maar niet echt iets gezonds. Gelukkig, toch wel snoepjes en koekjes. Dan ja. neem ik ook zo'n zakje. Nou, ja, hè? Ja. ja, dacht ik al. Ja. Als u vandaag jarig was, wat zou u dan trakteren? Zo, uh, Dat is zo'n vraag. Dat is zo'n vraag. Haring met uitjes. Echt, ja? Nou ja, nee, maar dat komt zo in een keer in me op. Ja? Ja, het eerste waar ik aan denk. Lekker. Daar, er is wel wel op, dichter. Daar... wel prijzig. Ja. Om dat te trakteren. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Maar ja, leuk. Uh, ludiek en... Uh, Anders als anders. Nog niet gedaan. Hè? Nog niet gedaan. Nee, maar ook niet jarig vandaag. Dus. Nee, oké, okay, dat, is, dat is zo. zo maar dat gelukkig een idee over de volgende keer. Hè? Ja, nee, inderdaad. Die brengt me wel een idee. Ja, in november is dat. Dus dan wordt een beetje lastig oh. met haring. Maar, je... maar dan zijn ze ook minder duur, want die nieuwe, heeft u die al geproefd? Nee, nog niet. Ik heb ze dat jij nog niet op, terwijl ik er wel van hou, maar het is er nog niet van gekomen. nog niet van gekomen. Nee, nee. Dat, nee. Dat kan. Ja. Maar haring trakteren, zou dat goed vallen bij Nou, Uw... dat, daar moet je ook Uw... maar van houden, natuurlijk. Hè. Dus zo aldenkende <laughs> ja. en pratende moet dat misschien toch een plan B worden. Ja. En wat dat dan is, dat heb ik nog niet even direct praten niet per se zoet? Nee, niet, niet per se. Nee. Nou, dat kunnen makreelhapjes zijn? Dat bijvoorbeeld. Ja, zalm. Ja. Wat zou u tracteren als u vandaag jarig was? Uh, Stel, u bent jarig. Nou, lekkere dubbele tompozen. Dubbele tompozen zelfs? Yeah. Hoe yeah. ziet die er dan uit? <laughs> <Hoe Ja. laughs> dubbel slagroom en dubbel pudding. Een, een extra verdieping er bovenop? Ja. Kun, kun je die dan kopen of maakt u die, die zelf? Nee, die kun je kopen. Hey. Ja. Weer wat geleerd vandaag. Ja. Ja, wist ik echt niet. Die kun je kopen, ja. En enkele tompoes is al zo moeilijk op te eten. Hoe eet je die dan op? Vraag ik me dan meteen af? Maar... Ik haal gewoon lekker met mijn handen de bovenkant eraf. <laughs> en ik eet hem op de bovenlaag. En dan de pudding en de volgende laag. En heel, serviet, heel veel servetten erbij. Ja. ja, even je handen wassen. Wat zou u tracteren als u vandaag jarig was? Tompoes. Tompoes, dat zeggen veel mensen. Ja. Ja. precies Cheesecake. Toch wat anders dan. Ja. En hoe komt het er zo bij? Ik bedoel, zoetigheid moet er toch wel zijn, Ik zag hè? toevallig van de week liggen, toen dacht ik, oh dat is ook wel weer lekker. Tijdje niet op. Ja, precies. Ja, oh, toch niet op. Ah. Ja, ja, ja. Dan is het juist leuk bij een verjaardag. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. En, en waarom cheesecake? Uh, eigenlijk om de reden. Ja, het popt wel in de mond. Gewoon lekker. Ja. ja, Ja, het is inderdaad ja. lekker. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Mijn collega Jeroen van Gent die vraagt altijd een uh, verzoekblad aan. Dat kun je trouwens ook doen hier bij uh, ZVL. Hè? Kan straks al, na 12 uur. Um, en hij vroeg uh, aan, na zijn reportage, Tom O'Dell en Real Love. Wat een prachtig nummer. Ik had het al lang niet meer gehoord en daarom hier in de show. En Daryl Hall en John Oates en I Can't Go For That. Yep, mooi. De tijd schiet wel op deze zondag. Het wordt trouwens een warme zondag. Het wordt vanmiddag een graad of 28. Misschien had ik daar al iets van gezegd. En de zonsterkte is 8. Dat betekent dat je ondanks de bewolking toch moet smeren. Het is even niet anders. Dus uh, als je naar buiten gaat, voorzichtig met het zonnetje. Ook door de wolken heen is de zon tamelijk scherp.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 Nummer van Wes Alane van uh, lang geleden, 1997, schrijven we. En voor Daryl, nee, bouwden wij de groot, sorry, Daryl Hall hadden we al gehad. En bouwden wij de groot met wel meneer de president, actueler dan ooit. En dat voor een nummer uit de jaren 60, oh, zo lang geleden al. De wereld verandert eigenlijk niet, zou je denken als je dat nummer hoort. Trouwens, de Paralympics zijn natuurlijk druk bezig. Geweldig mooie opening trouwens ook. Echt fantastisch. Ik heb hem helemaal uitgezeten. Was wel op Nederland 3, niet op Nederland 1. Dat vond ik dan wel wat minder. Maar dat was ook een geweldige show. En er kwam ook een nummer in voor waarvan we denken... Huh, dat kennen we toch? Nou deze, Gibson Brothers Non-Stop Dance. you mad? fake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 De onvergetelijke Roger Woodhaker is dit jaar, vorig jaar overleden. Wat een prachtige stemmen en werd wereldberoemd in heel Duitsland. Met onder andere de nummer New World in the Morning. Maar hij was natuurlijk ook kunstfluitert... Dat deed hij ook ontzettend goed. Verder hoorde je de Gibson Brothers dus. En de non-stop dance. Wat gaat de tijd snel jongens Och, Het is weer bijna afgelopen de show. Het is niet anders. Het is jammer maar helaas voor deze zondag. Maar gelukkig is het een mooie zondag. En hebben we na 12 uur ook weer gewoon heel veel lekkere muziek in. Goede informatie hier bij ZVL. Nou, we hebben nog één mooie in de aanbieding dus. Kalimba de Luna, Bodium. Dat was hem voor vandaag. De zondagmorgen van ZVL. Hé, hey, dankjewel dat je erbij was. Dat je me gezelschap hield deze morgen. Ik hoop dat het bevallen is twee uurtjes lang. Want ja, in de wisten ze het allemaal wel. En in vergeten, Maar ja, nu aan de andere kant van Zijlslaan er ook. Dus ik hoop dat het gezellig was. En dat je me volgende week weer gezelschap houdt vanaf 10 uur. Hier bij ZVL. Ik wens je nog een hele mooie zonnige dag. Met wolkjes en uh, onweersdreiging. En, uh, ja, uh, en geniet van mijn collega's. En als je wat uh, vragen hebt, een uh, leuk nummer of zo. Nou, doe dat dan. Zo meteen kan het. Ik wens je nog een goede dag.